ABP zei vandaag dat de ambtenarenpensioenen... mogelijk volgend jaar moeten worden verlaagd. Het fonds denkt aan een korting van een half procent. Het was vorig jaar wereldwijd een halve graad warmer dan gemiddeld... zegt het Amerikaanse Meteorologische Instituut. Daarmee staat 2011 in de ranglijst met hoogste temperaturen op de elfde plaats. Het Weerinstituut spreekt van een trend. Er is al het zoveelste jaar op rij... dat de gemiddelde wereldwijde temperatuur steeg...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 In Pakistan zijn twee buitenlanders ontvoerd. Een van hen is een Italiaan, de ander is waarschijnlijk een Duitser. Ze werken voor een hulporganisatie. Drie gewapende mannen zijn het huis waar de twee waren binnengedrongen en hebben hen meegenomen. In Pakistan worden vaker medewerkers van hulporganisaties ontvoerd. Criminele bendes nemen hen mee in de hoop dat ze er veel losgeld voor krijgen. Volgens de Pakistanse autoriteiten zitten militante groepen als de Taliban vaak achter de ontvoeringen.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 De mol kreeg de prijs in Hilversum... uit handen van de omroepman van vorig jaar, Erland Galjaard... programmadirecteur van RTL. Een bekende Canadese freestyleskiester... die vorige week zwaar gewond raakte, is overleden. De 29-jarige Sarah Burke kwam negen dagen geleden... zwaar ten val bij een training in Utah op de halfpipe. Ze kwam op haar hoofd terecht, scheurde een slagader en raakte in coma... Burke was viermaal de sterkste in de X-Games, de belangrijkste competitie voor freestylers. Ze gold als grote favoriet voor Olympisch goud bij de winterspelen van 2014 in Sochi. De Nederlandse mannen Wato Waterpoloers hebben op het EK ook hun derde groepswedstrijd verloren. In het Pieter van den Hogeband zwembad in Eindhoven was wereldkampioen Italië te sterk. Het werd 14-6 voor de Italianen. Nederland speelt nog twee groepswedstrijden, maar heeft geen kans meer om door te gaan naar de kwartfinale. Het weer, vannacht buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Temperatuur daalt, tot 1 graad in het noordoosten, tot 5 graden in Zeeland. Morgenochtend eerst nog buien, later droog en periode met zon. Het wordt 5 tot 8 graden in het weekend, wisselvallig en af en toe veel wind. Dit was het NOS Journaal.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 Zo gemakkelijk is het om de toekomst van de wereld te veranderen. Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck ter waarde van 1000 euro. Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog zou zeggen hätte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 Ook het pensioenfonds van de Omroep maakte vandaag bekend... dat het pensioen, mijn pensioen, verlaagd wordt. Met 6 procent. Ik schrok me dood. Tot ik gelukkig de zogenaamde ingangsdatum zag. Volgend jaar, op 1 april. <lacht> Goedenavond, welkom bij Het Oog... Veel pensioenen gaan dus gekort worden, we weten het zeker. Is dat goed voor de jongere generaties? Of blijven de pensionado's aan het langste eind trekken? Zometeen een discussie. En morgen presenteert het Strategische Beraad een nieuwe koers voor het CDA. Maar hoe verhoudt hij zich tot het huidige kabinetsbeleid? Twee CDA'ers spreken er zich zometeen over uit. Op 20 april 1942, morgen 70 jaar geleden vond in Berlijn de Wanzee-conferentie plaats. De definitieve stap naar de uitroeiing van de Europese Joden. Reinhard Heydrich zat voor. En van deze uber-natie is nu ook een nieuwe biografie verschenen. Zometeen een oorlogshistoricus die hem gelezen heeft. En om vijf voor twaalf weer een gedicht uit de Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd. Dat is straks nu ons overzicht van het nieuws van vandaag. Donderdag, 19 januari. Het is voor het eerst in de geschiedenis... dat we rechtstreeks zullen moeten gaan ingrijpen op de Portugal... Van de gepensioneerden. Het appeltje voor de dorst blijkt nogal zuur. En in de hand ook minder groot, trouwens, dan op de fruitschaal. Ik denk dat alles wel op is, zou je het nodig hebben. Het zijn we nu jarenlang voorgelogen. Die mannen met die stradasjes om, die kunnen mij uh, mijn hoofd vertellen, maar daar geloven toch echt helemaal niks meer van. Of moet je altijd de positieve kant blijven zien? Voor de een is een paar procent meer dan nou voor de ander, natuurlijk. Als je weinig hebt, is een paar procent ook niet zo gek veel. Rudy van Danzig, beroemd choreograaf en balletdanser, is overleden. Van Danzig was ernstig ziek. Schreef hij een paar weken geleden aan zijn goede vriend en collega Hans van Manen. Het is me al een paar keer overkomen dat ik begon te wankelen en mijn evenwicht verloor. Evenwicht heb ik nauwelijks nog. Van Danzig was jarenlang artistiek leider van het Nationaal Ballet. Zijn choreografieën werden over de hele wereld uitgevoerd. Voor mij is een, mooi, een goed ballet is als, te, als je aan de dansers voelt en ziet dat ze erin geloven... en dat ze, er, ja, dat ze het publiek mee kunnen slepen en dat ze iets te zeggen hebben. Zijn de uitgeleiders presidentskandidaat Rick Perry in Amerika fataal geworden... of baalde hij gewoon van het feit dat hij zo weinig stemmen haalde? Hoe dan ook, Perry gooit er het bijltje bij neer. Maar niet zonder zijn stokpaardje nog één keer te bereiden. And what we need in Washington is a place that is. Humbler, with that is. Smaller. Die kleine overheid is een van de missers ook van Perry. Hij kon in de campagne niet meer op de namen komen... van de ministeries die hij wilde sluiten. En Perry schoffeerde bovendien NAVO-bondgenoot Turkije... door de regering uit te maken voor islamitische terroristen. Rick Perry steunt nu Newt Gingrich... al vindt hij dat niet de perfecte kandidaat. En Newt is not perfect, but who among us is. En dan voetbal zoals het bedoeld is. Geen kwetsende spreekkoren, geen racistische leuzen... maar 20.000 dol enthousiaste kinderen. Omdat een, omdat een volwassen Ajax-supporter zich misdroeg... mochten er alleen kinderen naar de inhaalwedstrijd Ajax AZ. De analyse van het spel is er niet minder om. Ik vind het vooral dat Ajax veel druk moet zetten... Maar dat is volgens mij nogal een probleem bij hun. Maar voor de rest is het heel erg goed. De spelers vinden het bijzondere publiek leuk. Ze maken natuurlijk veel lawaai. En op een positieve manier. Dus uh, ik vond het wel prima. En ook de verslaggevers vermaken zich op een pest. Het is hartstikke een leuke wedstrijd. Het is ook een uh, weliswaar andere, maar toch hele vrolijke sfeer. Vind ik in de Amsterdam Arena. Ik heb wel besloten dat kinderen lijken hartstikke leuk. Maar 20.000 neem ik er niet. Ik denk dat dat wel de les van vanmiddag is. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dat in de krant van morgen is al gelezen door Martijn Nijhuis. Ook in het Nederlands Dagblad gaat het over de nieuwe koers van het CDA. De plannen voor het vernieuwde CDA zijn dus al uitgelekt. De ChristenUnie gebruikt het om even tegen de partij aan te schurken. Fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie... heeft het CDA-rapport met genoegen gelezen, zegt hij. Duurzaamheid, diversiteit en hervorming van de woningmarkt. Het zijn de thema's die hem uit het hart gegrepen zijn. Als het CDA inderdaad kiest voor een positie... in de christelijk-sociale traditie... dan wil ik die partij steunen waar dat nodig en mogelijk is, zegt Slob. Hij denkt wel dat het CDA het moeilijk gaat krijgen. Want VVD en PVV hebben echt niet zoveel met een integrale kijk op de samenleving, zegt Slob. CDA-prominent Ernst hirsch vindt dat de nieuwe koers van het CDA niet moet worden belast met de discussie over een nieuwe leider, meldt Trouw. Eerst dit debat afronden en daarna moet er een nieuw verkiezingsprogramma komen en dan komt de lijsttrekker in beeld, zegt hirsch -Ballien. In NRC Next staat sinds kort het nieuwe onderdeel Next Checked. Een rubriek waarin uitgebreid wordt uitgezocht... wat er waar is van beweringen van politici, reclamemakers en opinieleiders. Ook de hoofdredacteur van de krant zelf ontkomt er niet aan, Rob Wijnberg. Die beweert in een advertentie voor NRC Next... dat de invloed van de reclameindustrie exponentieel is toegenomen. Een doorsnee-westers mens zou tegenwoordig worden geconfronteerd... met 3600 reclameboodschappen per dag. Maar dat is helemaal niet waar, zeggen de feitencheckers... Het aantal is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek... maar op citaten van schrijvers en hoogleraren die elkaar napraten. Het werkelijke aantal dagelijkse reclameboodschappen is maximaal 310. De conclusie? Rob Wijnberg is in zijn eigen reclameval getrapt. Borstvergrotingen blijven in trek, zeggen de directeuren van cosmetische klinieken in Spits. Bij een van de klinieken is het aantal borstoperaties sinds 2003 zelfs bijna verviervoudigd. En de ingrepen zullen alleen nog maar populairder worden, denken ze bij de klinieken, ondanks de affaire met de lekkende Franse borstimplantaten. Deelnemers aan The Voice of Holland profiteren nauwelijks van het grote commerciële succes van de talentenjacht lijkt volgens de Volkskrant uit geheime contracten die de artiesten moeten tekenen. Naar de finale op RTL kijken morgenavond vele miljoenen mensen. Dat levert dus flink wat geld op aan sms'jes van mensen die stemmen. Uiteindelijk staan de artiesten zelf voor 450 euro bruto per keer op te treden, zegt de FNV. De Telegraaf heeft het over een andere talentenjacht van RTL, Holland's Next Topmodel... Ananda Magrildon won in 2008 en ze zou als prijs 75.000 euro krijgen... van modellenbureau Elite voor allerlei opdrachten. Maar dat bureau wilde haar niet hebben. Omdat ze te dikke billen zou hebben. Dus stapte ze naar de rechter. Elite vond mijn heupomvang van 94 centimeter te groot. Ik moest opeens terug naar 90 centimeter. En dat lukte niet ondanks diëten en sporten, zei ze vandaag tegen de rechter. Ananda wil gewoon haar geld hebben, maar ze heeft het wel helemaal gehad met het modellenvak. Ik werk nu als meubelmaakster, zegt ze. De enige maten waar ik me nu nog druk om maak, zijn die van blokken hout. Deze onderwerpen morgen uitgebreid. In de ochtendbladen. En nog een nagekomen nieuwsbericht van vandaag. De Britse premier Cameron heeft vandaag noodplannen goedgekeurd. om extra militairen naar de Falklandeilanden te kunnen sturen. Het afgelopen jaar is de spanning tussen Groot-Brittannië en Argentinië over die eilanden sterk opgelopen. Aan de telefoon Arjan van of aan de lijn Arjan van der Horst in Londen. Goedenavond, Arjan. Goedenavond. Waarom doet Cameron dit? Ja, dat is een reactie op de toch wel steeds steviger wordende woorden... die we vanuit Buenos Aires horen. Die heeft die claim op de Las Malvinas, zoals ze hem noemen, nooit opgegeven. Wat er nu gebeurt, ja, dat is toch niet los te zien van uh, olieboringen. Een aantal oliemaatschappijen zijn sinds vorig jaar begonnen met het boren. Er is ook olie en gas gevonden. Dus er valt veel meer te halen dan alleen wat schapenwol. En het gaat dus niet meer alleen om de nationale trots voor de Argentijnen. Nou, sindsdien... Voort Born Aires de diplomatieke druk op. Ja. Met als climax deze maand. Argentinië heeft een aantal Zuid-Amerikaanse landen ervan overtuigd om een soort van uh, zeeblokkade in te stellen. Dat wil zeggen dat schepen die onder de vlag van de Falklands varen... niet meer worden toegelaten tot hun havens. Nou, dat heeft weer geleid tot de reactie hier in Londen. Ja. Premier Cameron verklaart dat de Falklands altijd uh, beschermd zullen worden. Vandaar dus die noodplannen. Ja, nou, voor voorlopig woordenstrijd dus. Het is dit voorjaar uh, precies 30 jaar geleden... dat het ook een echte uh, hete oorlog werd over de Valklands. Wie gaat, uh, wie gaat dit gevecht winnen, denk je? Maar nou, het is ondenkbaar dat dit een nieuwe oorlog zal worden. Want de Britse strijdkrachten zijn gewoon veel te sterk voor de Argentijnen. Die zullen zich dus niet uh, uh, aan een militair avontuur wagen. Dus het wordt vooral gevoerd op het diplomatieke front. En daar hebben de Argentijnen wel een paar successen gehaald. Voor het hm. eerst krijgen ze steun van hun, uh, van hun buren. Niet alleen in woord, maar ook in daad, zoals bij deze zeeblokkade. En eerder zei uh, Hillary Clinton, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, dat beide landen maar eens aan de onderhandelingstafel moeten gaan zinnen. En dat is iets wat de brillen Britten uh, absoluut niet willen. En dat juist uh, hun grootste bondgenoot dit zegt... Ja, wordt toch wel gezien als een overwinning voor de Argentijnen. En met die dertigjarige denking over een paar maanden... zal Buenos Aires dit diplomatieke vuurtje nog wel verder opstoken. En wat zou dan uiteindelijk uh, de uitkomst van dat soort onderhandelingen moeten zijn? Verdelen van die olieopbrengsten of gewoon echt uh, zeggenschap over de eilanden? Dat zegt Argentinië wel, dat ze de eilanden willen hebben. Wat, maar wat natuurlijk een veel belangrijkere rol speelt... is inderdaad die opbrengst van de olie en gas... Uh, die nu rond de eilanden is gevonden. En daar willen ze absoluut een gaatje in meepikken. Oké, okay, dankjewel, Arjan van der Horst. I I heard the say, Pay me my money down. Tomorrow is sailing day. Pay me my money down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 Pay Me My Money Down, zegt de uh, boss, Bruce Springsteen. En dat uh, laten we hem zeggen, ter gelegenheid van tijd... dat de, de titel van zijn nieuwe album vandaag bekend is geworden. Die gaat heten Wrecking Balls, een 17e cd. Vanaf 5 maart te vinden op het internet. En de Amerikaanse singer-songwriter komt dit jaar ook naar Pink Pop. Maar Pay Me My Money Down, dat zouden we ook kunnen zeggen... tegen de pensioenfondsen dus, want we hadden het er al over, de pensioenen. De drie grote pensioenfondsen moeten volgend jaar... mogelijk de pensioenen verlagen, werd vandaag. Bekend en dat gaat zo'n 1 miljoen Nederlanders raken. Maar niet iedereen vindt dat slecht nieuws. Vooral de jongere generatie zegt dat wanneer er niet gekoord wordt... de pensioenpot straks leeg is. Martin Pikaert van de AVV, het alternatief voor vakbond... en Martin van Rooyen van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden... gaan daarover in discussie. Welkom allebei, Martin Pikaert. Goedenavond. En Goedenavond. Maarten van Rooij. Goedenavond. Goedenavond. Meneer van Rooijen, u bent uh, gepensioneerd. Gaat u er straks ook op achteruit? Uiteraard, want ik zit ook bij het ABP. Alleen gelukkig is daar de korting minimaal... vergeleken met de dramatische korting... die uh, we in de metaalpensioenfonds uh, uh, hebben gehoord. Half een half procentje, ABP een half procentje, maar bij de metaal uh, 6, 7 procent. En dat zou nog veel meer zijn geweest als uh, de Nederlandse bank niet... Uh, ja, de hand over het hart gestreken had... en op het laatste moment toch nog uh, wat soepelheid uh, en gezond verstand heeft gebruikt. Ja, Bent u boos om die achteruitgang? Niet te min, uh, om, zelfs al is het maar een half procentje? Nee, dat is nog wel uh, te dragen. Uh, maar het gaat meer over het, uh, het, het hele probleem uh, van, uh, van de pensioenfondsen... wat vooral veroorzaakt is door de marktrente, uh, om even in het Engels te blijven, give me, pay me my money down, hoorde ja, van Bruce Springsteen. Zeker. Ik zou zeggen, it's the marktrente, stupid. He, dat is de <laughs> enige reden waarom het nu zo slecht gaat. Ja, het gaat en, uh, niet om de, de beleggingsresultaten, geleden. het nee, gaat erom dat de rente zo laag staat. Hè? Ja. ja, en een half jaar geleden was hij nog redelijk. Het ABP zat toen uh, ook nog uh, royaal boven de 100. maar het laatste half jaar is het heel hard bergafwaarts gegaan. En zelfs na uh, 31 december, de pijldatum, is het de afgelopen twee weken nog erger geworden. En zou zo niet moeten berekend worden, vindt u, met als ja. gevolg dus nu dat de maar... pensioen uh, verlaagd moeten worden? Ja, tot uh, 2007 uh, was uh, de, de rente die voor de berekening van de verplichting van de pensioenfondsen werd gebruikt, uh, het is geloof ik 100 jaar het geval geweest, de rekenrente, de actuariële rekenrente, heet ja, het zo niet mooi. niet veel moeilijker woorden hoor, rekenrente nee. is genoeg, ja. Rekenrente, ja, maar door de actuarissen bepaald, 4%, is het altijd geweest, was nooit discussie over, hmm. er werd altijd nog overrente gemaakt, er werd de indexering van betaald, en in in 2007 heeft men met elkaar in de pensioenwereld besloten uh, om de marktrente in te voeren in plaats van de rekenrente. En die ging toen van 4 naar 4,8. Dus iedereen was dolblij. Ja, maar nu en staat die heel laag. En dat is heel niet goed. goed. Ik dat ga was vier, Martin, heel slim. Ik ga even naar Martin Picard. Uh, ook aan het sparen voor een pensioen? Ja, ik heb ook nog wat pensioen staan bij het ABP... uit de vorige dienstverbanden, inderdaad, ja. Ja, en uh, ook niet mee eens met het feit dat die, uh, die rekenrente... Uh, de marktrente nu als rekenrente wordt gebruikt... en dus de pensioenen verlaagd moeten worden, volgens de regeltjes? Uh, nou, wel mee eens dat daar uh, gewoon de arbitragevrije rente gebruikt wordt. Oei, maak het nou nee, niet. Nee, maar, uh, zeg maar het alternatief is, en dat is wat de sociale partners... in het pensioenenpakkoord hebben afgesproken, dat ze willekeurige uh, rente gaan er gebruiken, namelijk de verwachte rendementen. Nou ja, ieders verwachting is even goed als, als die elke andere. Dus dan wordt het heel erg uh, prijsschieten. Bovendien gaan de fondsen dan heel veel risico nemen. Uh, maar de goede, risico, de goede rente is de rente die nu gebruikt wordt. En uh, ja, het gevolg daarvan is dat er gekort moet worden op de pensioenen. Ja, maar die rente die kan natuurlijk uh, binnen een paar jaar alweer op 5, 6 procent staan. En dan is er helemaal geen probleem meer. Dus is het toch niet een beetje raar om op grond van alleen die rentestand nu opeens zo'n maatregel te nemen? Nou, Het is niet alleen op grond van de rentestand. Het is natuurlijk ook de vergrijzing die al decennia lang woedt. Uh, het, het is veel te veel risico genomen, te veel beloofd. Um, de rente kan inderdaad over een paar jaar weer hoger staan. Maar hij kan ook nog verder zakken. Ja. In Japan is de rente al, al tien jaar uh, op een nog veel lager niveau. Bovendien, de rente daalt tot twintig jaar. En op twintig jaar denken fondsen dat hij wel weer omhoog gaat het volgende jaar. Dus ze zitten er eigenlijk al heel lang naast. En uh, ze hebben geen... Een kristallenbol waarin ze kunnen zien wat hij volgend jaar gaat doen. Dus ze moeten gewoon een keer uh, naar de, zich naar de feiten voegen. in plaats van uh, op, hun, op hun dagdromen afgaan en hopen dat het wel weer omhoog gaat. Dus jij zegt het probleem is echt heel groot. Die kortingen zijn absoluut noodzakelijk. Meneer Van Verhooyen? Uh, daar, daar zijn we het niet uh, mee eens. Uh, ik wil er nog bij zeggen dat. Uh... Even los van de toekomst bij het pensioenakkoord... waar uh, Picard het over had met dat verwachte rendement. Mm. Dat even terzijde. Er wordt nu al vijf jaar niet geïndexeerd. Uh, dat betekent wel een koopkrachtdaling van een procent of acht. En niet het, gecorrigeerd uh, voor de inflatie, betekent precies. dat, Precies. Ja. En, en minister Kamp heeft uh, op een ABP-semmerde... twee maanden geleden gezet dat hij er rekening mee houdt... dat dat nog wel eens, schrik niet, nog eens tien jaar het geval kan zijn. Met andere woorden... Uh, er gaat een geweldige koopkrachtdaling optreden... ook als ik het pessimisme van Picard hoor. Overigens begrijp ik best dat hij ook zegt... niemand kan de toekomst voorspellen, ik mm -hmm. ook niet. Nee. Maar dat betekent een geweldig somber perspectief al. Maar het goede daarvan is in ieder geval... dat als er niet geïndexeerd wordt, dat is natuurlijk heel spijtig... maar die rechten bestaan ook niet formeel... dan leveren de ouderen al heel veel koopkracht in... en bovendien houden ze wel de buffers in stand... die in de pensioenfondsen dan blijven. Want daar ben ik met Picard eens, en daar zijn we dus gloeiend. Dat verwachte rendement in dat pensioenakkoord dat moet echt van tafel. Daar zijn de jongeren tegen, daar zijn wij tegen. Want dat betekent potverteren. Dan gaat men de verplichtingen tegen hoge rentes uitrekenen. En dat betekent dat die verplichtingen veel lager worden. Dan, ga, dan, dan gaat men dus indexeren en dan gaat men de buffers die er nog zijn nu. Ja. Want er heeft nog nooit zoveel geld in die fondsreden. Die gaat men dus inderdaad aan ons uitdelen en dat willen wij niet. Ja, maar nou zegt Picard, er is, er is toch gewoon een structureel probleem... namelijk ook met de vergrijzing. U zegt, ja, maar die ouderen die moeten al, al heel veel inleveren. Maar als die ouderen niet inleveren... gaat dat dan niet heel erg ten koste van de jongere generaties? Nee, nee maar ik zeg al, wij leveren dus al heel veel in... door niet te indexeren, ook de komende tijd niet. Maar korter, vinden wij een brug te ver, omdat... Uh, duidelijk is dat de, de, de techniek die men nu gebruikt... van die uh, van Maledij de marktrente, die ja. moet van tafel als je het gemiddelde over een jaar... of uh, een voortschrijdend gemiddelde voor de komende vijf of tien jaar neemt... Hè, dan, dan dempen die uitschieters het, het sweep maar heen en weer... als dagkoersen, daar moeten we echt vanaf. Ja. Want dan wordt er nu gekort en over een jaar moet je achteraf zeggen... dat had helemaal niet gekort hoeven te worden. Martin Picard, kan dat? Of, of zeg jij, als er nu niks gebeurt... gaat dat hoe dan ook ten koste van jongere generaties? Nou, Het gaat nu al een paar jaar ten koste van jongere generaties. Uh, de, de situatie is al... Heel erg slecht een aantal jaren. Uh, fondsen hebben al uitstel gekregen, extra uitstel van minister Donner een paar jaar geleden. Nu heeft, hebben ze de afgelopen week weer extra uitstel gehad van de Nederlandse Bank. Op twee manieren. Ze mogen de rente wat hoger veronderstellen en ze mogen niet meer, hoeven niet meer dan 7% te korten. Terwijl als je gewoon naar de regels kijkt en zonder al, dat, al die uitstel... dan zou bijvoorbeeld een fonds als de metaal die zou wel 20% moeten korten. Hmm. En dat is... Ja, dat... Dat is dus dat is niet eigenlijk. Dat, nee, dat is helemaal niet onzin. Dat is gewoon de dat, regels toepassen die ja, vastgesteld zijn volgens. Ja. Maar, meneer Picardi, nee, dat is te, toch sociaal onaanvaardbaar dat mensen met een pensioentje van 700 euro per maand. dat je daar gewoon 20% afhaalt? Dat kan toch niet? Nou, het is sociaal onaanvaardbaar, is een... meneer Van Rooyt, het is onaanvaardbaar... dat als het er zo doorgaat, jongeren nog veel meer in gaan leven dan die 20%. Als het zo doorgaat, als er niet hard wordt ingegrepen... dan leven jongeren niet, jongeren niet 20% in, dan leven ze gewoon een hele pensioen in. 100% jongeren hebben het en het verschil wordt nu, het wordt nu ge gemaximeerd op 7%. Dat betekent dat er enorme tekorten worden doorgeschoven naar de jeugd. En u zei net, ja, ouderen leven al in dat er niet is geïndexeerd, niet de koopkracht... Uh, uh, gecorrigeerd, maar dat geldt hetzelfde voor de pensioenen van jongeren. En het andere argument dat u noemde... ouderen houden hiermee de buffers in stand... ja, uh, laat me niet lachen, zeg. Er zijn helemaal geen buffers meer... Ouderen die, die houden tekorten in stand. Nu meneer we... Van Rooijen. Nee, er zijn, er zijn wel buffers. En die buffers moeten dat ben ik met u eens ook nog vergroot worden. Dat, dat is duidelijk. Maar het uh, verschil tussen jong en oud korten. is natuurlijk wel... dat de jongeren nog 20, 30 jaar de kans hebben... om met een betere toekomst ook weer uh, uh, bij te sparen... en op andere manieren ook die, de pensioenen aan te vullen. Degenen die de laatste jaren met pensioen zijn gegaan... en nu nog 10, 15 jaar statistisch te leven hebben... krijgen hele zware klappen omdat de komende jaren, zeker met deze lage rente... er gewoon helemaal voor de gepensioneerden niks meer uitgekeerd kan worden... vergeleken met wat ze, waarvoor ze hebben gespaard. En ik moet er nog bij zeggen, die korting die er nu aangekondigd is... die kan alleen volgens de wet plaatsvinden als uiterste middel. Dat betekent dat de Nederlandse bank... ik heb daar met mevrouw Kellerman maandag nog over gesproken... van de Nederlandse bank... Eerst moet de Nederlandse bank kijken of er niet bijgestort moet worden... bij ondernemingen met name door de bedrijven. En of de premies niet verhoogd moeten worden, want dat eist de wet. En ik ben nog heel benieuwd wat daar ook nog uit gaat komen. Overigens wil ik met Picard graag vaststellen dat wij wat betreft de toekomst... van het pensioenstelsel samen naar de politiek moeten optrekken. Ik heb dat ook al eerder genoemd. En hij weet dat ik dat uh, ook van plan ben. Maar dat kost allemaal wat tijd om wat te gaan organiseren. Uh, ik heb het de Kamer ook in de hoorzitting verteld. Wij ja. gaan met de jongeren samen zorgen... dat ook onze kinderen en kleinkinderen verzekerd zijn van een goed pensioen. Goed. Even, even tot slot, Pikaar. Uh, meneer Verrooyen zegt, die werkgevers die moeten gewoon meer betalen. Wij gaan samen optrekken. Zit daar iets in? Kunnen jullie het ergens over eens worden? Tot slot... Door, niet altijd. We, we kunnen het erover eens worden dat uh, zowel jongeren als ouderen meer inspraak in die fondsen moeten hebben. Ja. De premies van werkgevers omhoog, dat gaat nauwelijks helpen. De tekorten zijn zo groot dat je de premie bijna moet vervijfvoudigen om iets aan de problemen te doen. En waar ik nog op wil wijzen, is dat de, de pensioenen nu. Uh, die nu gemeten worden, of mensen die nu met pensioen zijn... die halen bijna 90% van hun laatst verdiende loon. Dat is bijna allemaal nog op eindloon opgebouwd. Terwijl jongeren hebben verwachtingen... die liggen in de orde van 50 à 55% van hun laatst verdiende loon. Dus die leveren sowieso... Door de overgang aan middelloon al tientallen procenten in. Nou goed, u, u hebt nog wel iets. euro. Uh, uh, ja, u he? hebt he? nog wel he? samen iets te bespreken voordat u uh, eendrachtig naar de minister gaat. Ja, en uh, naar de politiek. Hartelijk maar voor bedankt. Martin Picard, die 90 procent. Ja, hallo, meneer Van Rooyen. Meneer Van Rooijen, we zijn ja, aan de tijd hoor. Het is maar hoor. 700 euro. <laughs> ja, we zijn aan de tijd. Dank u wel, Martin van Rooijen van de Nederlandse Vereniging van Organisatie van Pensioneerden En Martin Picard van de AVV. Heel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 Loutzoen was dat met Elephants. Morgenavond in Paradiso, maar dinsdagavond live te horen... in de stad Schouwburg bij de finale hier in onze uitzending van de Nationale Turing Gedichtenwedstrijd. Blauwt dus. Morgen is dan de officiële bekendmaking van de nieuwe koers van het CDA. Gepresenteerd dan door Aartjan de Geus, de voorzitter... van het inmiddels illustre Strategisch Beraad. En zaterdag gaat het CDA daarover in congres. We blikken vast vooruit, zometeen meteen met twee gasten. Pieter Kroeger, hij is CDA-kenner, lid van de commissie... die de laatste verkiezingsnederlaag analyseerde. En Annie schreier pierik boerin, maar ook twaalf jaar Kamerlid... voor het cda geweest. Goedenavond, beiden. Goedenavond. Ja, u bent er allemaal. We beginnen daarentegen eventjes bij onze Haagse redacteur Joost Vullings. Goedenavond. Ja, goedenavond, Chris. Joost. Um, wat denk je, gaat het CDA het echt anders doen? Nou, verwacht geen, geen revolutie morgen. Het is een, een typisch CDA-stuk met gewoon herkenbare woorden als normen en waarden... tolerantie, respect, gezin, rentmeesterschap. Het houdt een beetje het midden tussen een, ja, een beginselprogramma met uitgangspunten en een verkiezingsprogramma, want soms is het weer heel erg concreet. Maar de toon is wel anders eh, dan het verkiezingsprogramma... waarop ze nu de laatste verkiezingen zijn ingegaan... en zeker anders van toon dan het regeer- en gedoogakkoord. Het Algemeen Dagblad noemde het vorige week een ruk naar links nou ja, de huidige koers van het CDA is rechtser dan ooit... dus is het per definitie rug, uh, een ruk naar links. Ja, vraag ja. eens waar je dan uitkomt. Inderdaad. Maar ja. je, je, je kan beter zeggen, uh, terugkeer naar het midden dekt beter de lading. Precies. Ja. Want, maar je zegt, het klinkt wel anders. Wat klinkt er dan anders? Ja, dat zit hem toch vooral in, in, in, in de woordkeuze. En, en op een aantal dingen zeg je, nou, da, daar gaan ze toch echt wel een andere weg in. Er wordt wel heel veel druk op duurzaamheid gelegd als het gaat om nieuwkomers... Dan wordt er gezegd dat, de dat er te veel gepolariseerd is. Dan wordt er nu gekozen voor participatie. Het stuk is ook heel pro-Europees van toon. Ja. Dan heeft de fractie de laatste maanden de toon ook weer aangepast. Ze begonnen wat anti europeeser en zijn nu weer pro europeeser En bijvoorbeeld als het echt heel concreet is. Ja, kijk je naar de hypotheekrenteaftrek. Dat was in de campagne nog een breekpunt. Maar nu wordt de aanpassing wenselijk geacht. Ja, en, en dan uh, de vraag ter vragen: is dit de koerswijziging die het CDA electoraal uit de put gaat trekken. Ja, kijk, men zoekt dus het midden, dat is helder. Maar ja, het is een lastig tijdperk vol polarisatie. Heldere stellingnamen, daar vallen kiezers voor. En dat is natuurlijk al per definitie lastig voor een middenpartij. Dat zie je ook bij de Partij van de Arbeid. Want een middenpartij wil hoog en laag opgeleid verenigen. Stad en platteland, arm, rijk, gelovig en niet gelovig. Ja, en dat gaat alleen lukken met hele heldere standpunten... En die lees ik nog niet in het concept van het strategisch beraad. Het CDA zegt dan zelf wel, we gaan nu radicaal voor het midden. Dat is voor mij een niet zeggende term, maar daarmee proberen ze volgens mij... wel te communiceren van dat we heel helder zijn en ergens voor staan. Maar ga je het stuk lezen als een verkiezingsprogramma... Hm. ja, dan ontbreekt nog heel veel concrete invulling. Er zitten heel veel van die zinnen in dat je denkt, ja mooi, maar ja, wat moet ik ermee? Oké, okay. Pieter uh, Gerrit Kroeger, u zat in de commissie... die de laatste verkiezingsnederlaag analyseerde, ik zei het al... en toen aanbevelingen deed. Uh, bent u tevreden over wat we tot nu toe weten... over het, wat het strategisch beraad morgen bekend gaat maken? Uh, en Joost zegt eigenlijk niet zo heel veel nieuws onder de zon... wel een beetje nieuwe woorden, maar uh, terug naar het midden... maar zo kennen we het CDA eigenlijk al. Nou, je zou zeggen, uh, hij zei al geen revolutie... Een beetje plaaglijk zeggen. Een van de oprichters van het CDA was de anti-revolutionaire partij. Nou ja. Dus dat past hè? Nee, kijk, het, de opdracht van de commissie uh, van de Geus komt uit het rapport verder naar de klap van de commissie Frisse, die zei... Ja, een, dat van de dingen, hebt, ja. Ja, een van de dingen die dus echt moeten gebeuren... is een lange termijnvisie die voor nou, zeg maar 2025, 2030... formuleert waar staat de christendemocratie hmm. in Nederland voor... na zo'n enorme dreun. Wat is nou je visie en dergelijke? Als hij dus zegt, het is aan de ene kant bijna een beginselprogramma... dus kijkt echt naar de grote strategische lange termijn... en voor een deel zijn er het markante uitwerkingen krachtig pro-Europees, hervorming van de, van, van de woningmarkt. Dan zeg ik, nou, dan heeft de geus dus gedaan wat hij moet doen. Niet het huidige kabinet voor de voeten lopen... met allerlei gedetailleerde dingen voor de komende twee of drie jaar... maar een visie op de veel langere termijn. Maar hij en, zegt ook, eigenlijk zit er niet zo heel veel nieuws in... van wat we al kenden van het CDA toen het nog... voor het tot deze coalitie toetrad, echt een middenpartij was. Ja, maar laten we er even bijvoorbeeld het punt van het radicale midden... Wat daar het interessante van is, dat de gedachte die daaronder Dat is de zit, terminologie die nu ja, gehanteerd die wordt. die dat he, dus nu wordt. En dus dat pro-Europese accent. Dat is alle twee dus recht tegen zeg maar, het huidige tijdsgewicht in. Hmm. En in dat opzicht is het dus een heel confronterend rapport... dat eigenlijk zegt, het CDA is misschien wel weer zoals voorheen... maar dan wel in, in deze tijd de antipolarisatiepartij. Ja. Mevrouw schreier pierik wat, wat is uw indruk tot nu toe... van, uh, van wat we morgen gaan horen van uh, aart de Geus? Wat we morgen allemaal gaan horen. Nou, ik, uh, ik luister ernaar. Maar tot en met nu, uh, bij mij is het een beetje overgekomen dat, uh, dat duidelijk erin staat: het gaat om zorgen om mensen. Dan heb je het over ouderen, asiel, zorg, het gaat om werk, dan gaat het over sociaal beleid, deeltijdarbeid ja. en ook de woningmarkthervorming. En natuurlijk de toekomst van het land goed achter te laten naar de kinderen. En dat is duurzaamheid. Het en Dat is ja. Dus En uiteindelijk, en, en daar gaat het maar om. Maar dat is niet het zo gaat nieuw allemaal, toch? Nee. Nee, dat, dat wilde ik dus net zeggen. Dat heb okay. ik vorige week ook gezegd. Het is een rapport. Hebben we er in het verleden ook heel veel van gehad. Maar het belangrijkste is, en dat vind ik heel goed van onze partijvoorzitter... met dit rapport krijgen we alle kikkers wel weer... Uh, die allemaal alle kanten uit zijn gevlogen. Nou ja, kikkers vliegen niet, maar je krijgt alles wel weer met elkaar in de pan. En het is ook een visie waar heel veel mensen zich toch wel een beetje weer goed bij voelen. Ik, uh, ik heb vandaag ook verschillende gesprekken gevoerd. Het, het geeft wel een beetje het, het warme gevoel waar het CDA bij hoort... en weer een partij in het midden. Ja. Maar niet zo heel erg nieuw, zegt mevrouw Schrijpje. Ik toch ook, niet, hoor. Nee, maar ik zei al. Uh, stel je nou voor dat uh, op basis van het rapport Frisse. Uh, de, de geus nu had gezegd. Oh ja, wacht eens even. Wij zijn nu heel erg voor polarisatie. Uh, wij zijn voor bijvoorbeeld een belastingtarief van 70% voor, van iedereen boven het minimumloon. Hè, en dat soort revolutionaire gedachten. Dan zou iedereen gelachen hebben en hebben gezegd. Het CDA is dus echt totaal in paniek. en van alle goede geesten verlaten. Hmm. Wat de geus nu heeft gedaan, is voor 2025, zal ik maar zeggen... Hè, dus de komende 20, 15 à 20 jaar gezegd... wat betekenen die fundamentele visies van het CDA... waarvan iedereen de partij waar, herkent... die waarden van ons ook weer? Pro-Europees, uh, dat element van die ja. duurzaamheid... dus behouden van de aarde, behouden van de cultuur... Antipolarisatie. Wat betekent dat in het Nederland voor de komende twintig ja. jaar? En heel belangrijk, wat betekent dat voor een partij als het CDA? Die voorlopig voor, denken wij, niet meer de dominante 50-zetelpartij nee. is om wie alles draait. Nee. Want dat is het, het... allerbelangrijkste punt. Ja, en dan gaat het ook uh, in, in, in, de, in de toon, in de woordkeus, maar ook in de inhoud uh, erg over respect en vertrouwen, uh, netjes met elkaar omgaan in de samenleving. Uh, de, de normen en waarden komen weer uh, naar u weet, voren. U weet dat de, het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in zijn laatste onderzoek... naar de mentaliteit in Nederland vastgesteld dat ondanks de eurocrisis... ondanks de zorgen, het absolute nummer één thema... Ja. van mensen voor de toekomst van de samenleving is precies dat onderwerp. Nou, prachtig. Hele, hele, hele mooie woorden. Maar klopt het eigenlijk wel met hoe de partij op dit moment functioneert? Als ik kijk naar wat er uh, de, deze zomer uh, weer... met uh, uh, meneer Kopperjan en mevrouw Ferrier is gebeurd. Als ik, Wat dan? Als ik, als ik... Zijn, zijn ze de partij uitgezet of zo? Ze zijn Dacht zwaar onder druk gezet door meneer Donner. Deze zomer? Ja? Deze zomer we, we waren ze gewoon lid van de fractie. Ja. Maar goed, daar gaan we het nog niet over hebben. Nee, ja, daar wou ik het wel even over hebben. Want anders ja, zijn het maar loze woorden. Hè, als je je nou, partij niet ja. naar gedraagt, mevrouw Schrijen-Pierik. Nou, nou, nou, nou dan, ben, dan ben ik het met u eens. Want dat is gebeurd. En dat, dat is niet een goed beeld. Buiten want u weet het, het nog wel. meneer ik weet het niet meer Ja, het was één nou, zomer eerder. Maar goed, als, oh, dat is ja, twee jaar geleden. Ja, sorry, sorry. Nee, als, dat is mij. Nee, maar als, als, oh, mensen, ja, al, als, als, als ik mensen tegenkom. Uh, of bij bedrijven is of wat dan ook... dan zeggen ze het is niet goed geweest... dat twee mensen, wat het ook mag zijn... je mag discussie hebben, maar dan moet je dan... in de fractie uh, uitspreken met elkaar... en niet zo duidelijk naar buiten als je met elkaar een lijn hebt afgesproken. Ja. Nou, en met name... en daar moet je voor oppassen... Naar de toekomst moet je toch met deze punten en ook de fractie, want het, dit is niet iets voor, uh, voor nu, Nee, dit is voor na deze kabinetsperiode, maar het is wel belangrijk en daar staat er, of valt de partij ook mee dat de fractie de komende tijd ook dicht bij elkaar gaat staan, elkaar goed vasthoudt. Dus hoe noemen Kijken we dat? Moet er, een, moet er een cultuuromslag komen in de partij? Nee, gewoon datgene doen wat, wat bij het CDA hoort. Als je het hebt over waarden en normen, is dat niks meer dan respect voor elkaar. en ook goed luisteren naar elkaar. En verschil van mening mag er zijn, maar dan binnen de fractie of binnen een kabinet en niet daarbuiten. Maar ja, dat was de opvatting van de heer Donner twee jaar geleden. U zegt dus in feite: het feit dat Donner toen. Ferrier en Koppeljan fors onder druk zetten namens de partij... dat dat eigenlijk heel goed was. En meneer Klink onder druk gezet. En er waren dinosaurussen die allemaal niet meer serieus genomen nee, moesten maar worden. Maar nou was toch allemaal niet netjes? Nee, maar nou gaan we. mogen we het toch even hebben over wat er nu naar de toekomst misschien kan ja, gebeuren? Ja, laten we het daarover hebben. En, ja. hoe, en hoe verhoudt zich dat, vindt u mevrouw Schrijer-Pierik, tot het, het huidige kabinetsbeleid? He? Alles waar we het net ja. over gehad hebben. De duurzaamheid, het rentmederschap. Bijvoorbeeld ja. respect voor cultuur en ja. natuur, lees ja. ik. staat nou. toch een beetje haaks op wat het wat... CDA nu in het kabinet doet, of niet? Nou, dat is dus ook niet altijd zo. Het is, uh, in het kabinet is het ook allemaal niet zo dat het allemaal rechts of nog rechter is, is. Alleen, het komt niet voldoende goed naar buiten. 50 tot 60 procent van de Nederlanders vindt dit een goed kabinet. Er zitten linkse punten in, of links, er, sociaal in. En er zitten andere kanten in. Kijk ook naar de woningmarkt, daar is Henk Kamp ook mee bezig. Kijk naar duurzaamheid, daar is Joop Atsma mee bezig. Kijk naar Maxime Verhagen, met verschillende punten wat hierin staat, is hij mee bezig. En zo kan ik doorgaan. Alleen, en dat is een, toch wel een punt wat ik uh, de fractie wil meegeven. En uh, nou, ook sommige kabinetsleden. De punten die echt bij het CDA horen... Daar kan iemand, als ik morgen bij de viskraam bij ons bij de markt sta... en de vraag van, wat is het punt wat bij het CDA hoort? Dat is het enige wat ik vaak hoor. Dat het verschil van mening is geweest over moro binnen ja, de fractie. Ja. Maar niet die andere punten, wat ze ook vaak beste punten hebben gedaan... wat hierin staat. Ja, en dat Koeker, moet beter het, de komende tijd uitgedragen worden. Is het inderdaad worden. een communicatieprobleem? Of staan deze woorden van het strategisch beraad... toch een beetje haaks op dit kabinetsbeleid? Dat is maar goed ook. Want het strategisch beraad is bedoeld voor de komende twintig jaar. Het huidige kabinet is een... Nou, we zullen zeggen verstandshuwelijk van twee partijen. VVD en CDA. Die worden gedoogd door de Partij van de Arbeid. GroenLinks, D66, de PVV, ja. de SGP. Ja, want iedereen gedoogt Rutte op dit moment. Dus een verstandshuwelijk na een hopeloze verkiezingsuitslag... van een zeer verdeeld Nederland. En dat verstandshuwelijk en dat beleid is dus tot na 2014. Ja. Gelukkig dat de Geus en de zijnen voor 2025 en verder kijken. Maar als dat het zou dus heel slecht zijn. Is, dus, is, jo, dat, is, dat is me net even iets te, te makkelijk. Ja, ja. Het stuk gaat wel over... tot tot 2025, maar we zitten in een situatie waarbij het regeren en gedoogakkoord... wat is afgesloten, is in principe geldig tot 2015, de aankomende ja, verkiezingen. Ja. En dan kan je zeggen, nou, dan, dan geldt dit stuk als de basis... voor een verkiezingsprogramma voor de periodes daarna. Maar waren het niet dat er waarschijnlijk voor miljarden... aan extra bezuiniging aankomen, ja. dan wordt het regeerakkoord opengebroken. Mm. En, en welk CDA zit er dan aan tafel? Is dat precies. het CDA van Balkende, die in een debat mm. op Radio 1 zei... Uh, een aan de hypotheekrenteaftrek is een breekpunt... of zit daar het CDA van het strategisch beraad? Nou, we Dat we daar, is wel een politieke belangrijke. We laten we daar de meneer Kroeger nog een duidelijk antwoord op krijgen... en dan van mevrouw Schreier en dan moeten we er een einde maken. Als het CDA gevraagd wordt door bijvoorbeeld de VVD een nieuw regeerakkoord samen te maken. Misschien zelfs wel met andere partners dan de huidige gedoogcoalitie. coalitie. Dat is allemaal denkbaar hè, op dit moment. Nou, dat is niet zo denkbaar. Dan hoor. zal het CDA... U zult nog gaan meemaken wat we allemaal gaan meemaken in dit land. Dan zal het CDA uiteraard op basis van de bestaande afspraken zeggen... en wat moeten we dan daarin verbeteren, actualiseren... misschien wel scherper doen, moeilijker financiële omstandigheden... en tegelijkertijd dan zeggen... dan kijken we natuurlijk wel naar de komende 10, 15 jaar. En dat men dan zegt... de wijsheid is inmiddels voortgeschreden... lijkt me alleen maar pleiten voor het CDA en ook voor de geus. Voortschrijdend Dus zich. is het stuk ook voor morgen. En niet ja. alleen voor 2025. We gaan in ieder geval zien hoe het morgen maar, en uh, dit weekend afloopt... op het, uh, op het cda congres Dit was helaas alles... Maar mogen, nee, mevrouw, mogen, mevrouw, mogen, we, was... mogen we alsjeblieft dan niet vergeten dat het ook nog een nieuwjaarsreceptie is. Oh, waar we nieuwjaarsreceptie, met elkaar een borrel, Ja, ja dat ja, we met tuurlijk. elkaar een borrel gaan drinken. Ja. Want, uh, want ik denk dat dat misschien nog het allerbelangrijkste is, dat we dat niet vergeten. Misschien L zijn we er dan eerder uit als dat menig had gedacht. Lijkt mij ook ver weg het belangrijkste. Bedankt mevrouw Ik bedankt meneer Koeger en bedankt Joost in Den Haag. It's a wonder I can Simon was dat met Chrome En we draaiden de ter gelegenheid van het feit dat dat bedrijf... Eastman Kodak vandaag uitstel van betaling heeft aangevraagd. Dat gaat niet meer zo goed met de gewone papieren fotootjes. Morgen is het 70 jaar geleden dat in Nazi-Duitsland de Wanzee-conferentie werd gehouden. Op die conferentie werd besloten tot de systematische uitroeiing van de Europese Joden. De voorzitter van die conferentie was Reinhard Heydrich. En morgen komt er een biografie van die man uit, van de Ierse schrijver Gerworth. Peter Romijn van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie heeft die biografie al gelezen. Goedenavond. Hallo. Zet hem dan eerst even neer. Wie was Reinhard Heydrich? Reinhard Heydrich was de man die eh, namens Adolf Hitler en Heinrich Himmler... de Duitse politie heeft omgevormd tot het eh, allerradicaalste vervolgingsapparaat... wat de wereld misschien ooit gekend heeft. Ja. Dat um, is door historici en, en ook voormalige collega's van, van Heydrich in getuigenissen... Is hij, is hij altijd neergezet als een soort... Hè? Een soort extreem gewetenloze, heel fanatieke man. Hitlers Beul noemde Thomas Mann hem. Zo heet de biografie ook in het Nederlands. Um, wordt dat beeld bevestigd in deze biografie? Ja en nee. Um, kijk, er is een heleboel beeldvorming rond Heydrich... die ontstaan is op het moment dat hij uh, begraven is. Hij is in 1942 uh, door uh, Tsjechische verzetstrijders uh, vermoord. En bij die begrafenis is, eigenlijk heeft het regime hem voorgesteld... als de meest ideale nazi denkbaar, de meest radicale, de meest toegewijde, de meest Germaanse ook, want dat telde natuurlijk ook. In hij dat was ook wereld. groot en slank en blond. Ja, en hij kon goed schermen, ja. hij was een topspanje... Hij was jachtpiloot uh, en hij was vooral een uh, nietsontziende vervolger en. Uh door de, de hele ascendering van die begrafenis en de vormgeving van de herinnering aan die man, is er een soort mythe ontstaan, alsof hij eigenlijk de uh, verpersoonlijking van de duivel op aarde was en wel uh, degene die uh, de duivel die Hitler kwam helpen om zijn doelen te bereiken. Yeah. En als je nu naar het boek kijkt, dan zie je dat het eigenlijk een, uh, een gewoon mens was, uh, van vlees en bloed, met zijn sterke en met zijn zwakke punten. Mm. En uh, dat het heeft. Hij, hij was om te beginnen in zijn in zijn. Uh, beroepsleven, aanvankelijk helemaal niet zo'n overtuigde natie. Hij was een uh, marineofficier en een beetje een schuinsmarchierder. En hij werd uh, uit de marine gegooid omdat hij met de ene vrouw verloofde... en met de andere een trouwbelofte had. En daar ging hij heel arrogant mee om. En dat werd in de marine niet gepikt. Ze hebben hem toen uit de marine gegooid. En hij was als het ware berooid en van zijn toekomst beroofd. Ja. Toen kwam de, uh, uh, kwamen de naties aan de macht. En dat gaf hem een soort carrièreperspectief waardoor hij weer terug kon keren in een geuniformeerde functie... waarin hij uh, macht kon uitoefenen. En hij heeft zich, als het ware, een groot aantal kansen geschapen... Uh, zich onmisbaar gemaakt. Dus hij was niet het, het blonde beest, maar hij was vooral een enorme carrière carrièremaker. En dat enorme, toevallig in die omstandigheden. Nou ja, hij was een enorme carrière carrièremaker in omstandigheden... waarin beestachtigheid wel degelijk op prijs werd gesteld. En ja. hij heeft zichzelf toen eigenlijk opnieuw uitgevonden... als iemand die bereid was om niets ontziend het doel van vervolging uh, uh, om na te jagen. Ja, een onderdeel van de mythe is ook altijd geweest... dat hij zo fanatiek geweest zou zijn... omdat hij een, een Joodse uh, voorgeschiedenis zou hebben... Ja, Robert Gerwart weet dat te ontkrachten. Um, dat is een verhaal wat uh, aan hem kleefde... omdat zijn vader uh, in uh, de geboortestad Halle uh, daarmee, uh, daarvan werd beschuldigd... dat hij een uh, Joodse familie had. En dat was een, uh, een, een, een uh, kleine kleinigheid, een twist eigenlijk... Uh, van iemand die die vader wou pesten. En dat is uh, altijd aan uh, Reinhard blijven hangen. Maar het is onwaar. Dat, uh, dat maakt, uh, maakt het boek duidelijk. Ja. Maar goed, hij was, dus, hij was dus wel heel erg machtig. Hij was de baas van het hele politieapparaat op een gegeven moment. Ja. Hè? Eerst alleen de SS, maar later kwam uh, daar, daar de, de, de Gestapo ook bij. Uh, en, en speelde toch morgen dus die, die herdenking van de Wanzee-conferentie... daar een heel vooraanstaande rol. Want hij was daar de voorzitter. En hij had eerder al van ja. zijn baas, Himmler, de baas van de SS... Uh, opdracht gekregen om dat plan wat daar uiteindelijk is aangenomen... Uh, of, of is, uh, in detail is uitgewerkt, om dat te bedenken. Uh, waarom werd hij daar dan toch voor gevraagd? omdat, hij, um, omdat in het, aan de top van het Duitse Rijk was afgesproken... aan de top van uh, Nazi-Duitsland, dat um, de vervolging... en uiteindelijk ook uh, de verjaging en de uitroeiing van de Joden... dat was de taak van de politie. En hij was de chef van de politie. Hij had zoveel macht verzameld dat hij de aangewezen persoon was... om in dat gezelschap van topambtenaren en partijfunctionarissen... de voorzitter te zijn. Hij had bovendien ook uh, met zijn staf uh, de plannen uh, zoals die er toen lagen... uitgewerkt... En dat waren nog niet de plannen om uh, alle joden, um, uh, zoals wij nu weten dat het gebeurd is... in Auschwitz en andere kampen uh, door gas om het leven te brengen. Het was op dat moment nog uh, een kwestie van gedwongen verhuizing... waarbij ontzettend veel slachtoffers moesten vallen. Mm. Maar hij is, uh, hij is eigenlijk telkens de bedenker geweest... van elke volgende stap van radicalisering. En daar was de Wanzee-conferentie uh, een heel belangrijke stap in. Maar zegt dat dan niet... Toch ook iets over zijn fanatisme. En misschien wel zijn fanatieke antisemitisme. Of was dat ook alleen maar carrière? Maken? Nee, hij, wa hij was ontzettend fanatiek, maar, en omdat hij zo fanatiek was, kon hij die carrière maken. Hmm. Hij heeft, um, uh, wat, wat uh, uh, het boek uh, duidelijk maakt, is dat hij eigenlijk uh, een, een, iets vernieuwends heeft gedaan in de jaren voor de oorlog, toen Hitler al aan de macht was. En dat was benoemen wie de vijanden waren van het regime. Dat waren de joden, dat waren de vrijmetselaren, dat waren zelfs uh, de katholieke geestelijkheid. Maar wat hij gedaan heeft, is dus eigenlijk gezegd van, we hebben een groot aantal vijanden en we moeten eigenlijk zorgen dat wij wij hun aanpakken voordat ze ons vermoorden voordat ze ons onmogelijk maken. En hij is dus eigenlijk de man van de bedenker van de preventieve uitroeiing en dat heeft hij het meeste naar de Joden toe gedaan. Hij heeft gezegd als wij die Joden niet allemaal uitroeien dan storten ze zich op ons. Daarom vond hij ook dat vrouwen en kinderen niet ontzien mochten worden. Hmm. En dat is een van de dingen waarom hij uh, zijn uh, positie heeft uh, kunnen innemen en waarom hij zo belangrijk is geweest in de Jodenvervolging. Want. Aan de top van het Duitse Rijk waren ze allemaal met elkaar in concurrentie. En ze hadden allemaal het idee, de meest radicale wint de prijs. En dat was, tot het moment dat hij vermoord werd, was dat Heidrich. Dus in die zin was dat ook weer een carrière stap, toch? Ja, ja, ja, ja. ja. ja maar je kunt dat eigenlijk niet loskoppen, carrière hmm. of inhoud. Nee. nee. Uh, Zijel, zij zei al, hij is vermoord door, uh, door uh, twee uh, Tsjechische uh, verzetstrijders. Althans, een Tsjech en een Slovaken. Die door, door, de Engels, door uh, het verzet uit Engeland daarheen waren gestuurd. is een prachtig verhaal. Komen we nu helaas niet meer helemaal aan toe. Er uh, is een mooi boek over geschreven, H -h -h -h van uh, Laurent Binet. Um, die dood van Heydrich is ook altijd wel een beetje gezien... als een soort keerpunt in, in uh, de oorlog, in de nazi-macht. Is dat terecht? Nee, dat denk ik niet. Um, Heydrich heeft een heleboel dingen bedacht... die door zijn opvolgers allemaal zijn uitgevoerd... en misschien nog wel wilder dan hij zelf op dat moment had aangenomen. Uh, zonder Heydrich functioneerde het systeem... nog steeds op een vreselijke manier als vervolgingsmachine. En het is alleen nog maar verder geradicaliseerd... tot uiteindelijk in 1945 uh, de hele boel uh, naar de bliksem is gegaan. Ja, dus uiteindelijk is hij toch een weliswaar heel belangrijke... maar gewoon één van de ja, vele geweest. Ja, absoluut. Ja. Goed, heel hartelijk bedankt voor uw uh, deskundige commentaar... Peter Romijn van het NIOT. Het is vijf voor twaalf. Over naar collega-presentator John Jansen van Galen. Het is een wilde van dichtkunst. Duizenden Nederlanders zonden in voor het Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd. En het oog zocht uit de beste honderd er geheel onbevoegd twintig uit... die deze week aan het eind van de uitzendingen worden voorgelezen... vanavond door de Belgische muzikus Mauro Pavlovski... inzending nummer 9699. Ik haat je. Ik haat je zoveel... dat elke stap van jou me interesseert. Elke kus de mijne zou moeten zijn. Elke vloek een zonde die slechts aan mij veroorloofd is. Omdat dit niet zo is... Haat ik je meer dan ik ooit iemand beminnen zal. Mijn nagels strelen in gedachten jouw tedere lichaam... zodat bloedstrengen zich duidelijk aftekenen. Elke dag opnieuw jouw afwezigheid maakt me gek. Elke dag opnieuw besef ik hoe meer ik je haat... omdat ik je mis. Elke dag opnieuw. Ja. Ja. vind je ervan? Um, uh, zeer emotioneel. Ja. <laughs> um, het lijkt me door een meisje geschreven. Het zijn schuwe tegenstellingen tussen haat en liefde in één, hè? Uh, ja, ja, zoals iedereen weet. Boven uh, leeftijd van vier jaar <laughs> is dat zo... Um, ja, het, het lijkt me wel uh, gemeend. Waarom denk je dat een meisje het geschreven heeft? Een uh, meisje zei je ook, niet een vrouw. Ja, ja uh, dat, ik verraad nu wel uh, nog enigszins dat ik een, misschien wel een macho ben. Want ik associeer zulke heftige emoties uh, die dan geuit worden en niet uh, uh, geheim blijven of zoiets, eh? uh, uh, als iets vrouwelijks. Ah, ja. Weet ik veel eigenlijk. Als ik mezelf wil praten, dan uh, ben ik al dadelijk uh, overtuigd van het tegendeel. We <laughs> moeten iets zeggen. <laughs> het meest cru is die tegenstelling tussen dat strelen dat dan leidt tot bloedstrengen. Hè? Dat is, uh... ja. ja, goed u voor mensen die je zacht bejegen, Dat loopt altijd mis af. <laughs> Oké, okay, mooie slotsom. Dank je wel. Okay. Dit was... Inzending 9699. Dank Mauro Pavlovski. En dank John Jansen van Galen. Volgende week dinsdag, dus de finale bij ons in de uitzending. Zometeen in Casa Luna, Ronald Dekkers. Hij is arbeidseconoom. Hij spreekt met Frank Dumorsje over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Morgen daarentegen is er weer een oog om 11 uur. En dan zit hier Thijs van Brink. Een goede nacht. Goedenacht, vrienden.